Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Door meegens met het NOS journaal. Door IJssel zijn vooral in delen van Gelderland vanochtend ongelukken gebeurd. Ongelukken waren er onder andere op snelweg A1 bij Apeldoorn, op de N310 bij Kootwijkerbroek en op de A348 bij De Steeg en Velp. Een aantal auto's raakten van de weg of sloeg over de kop. Of daarbij mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Vanwege de IJssel had het KNMI-code oranje afgekondigd. Die is een uur geleden ingetrokken. Wel waarschuwt het KNMI nog voor gladheid in het Noordoosten. Prinses Beatrix is hersteld van corona. Ze is klachtenvrij en mag uit isolatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd vorige week positief getest op corona... zat sindsdien thuis met milde verkoudheidsklachten. Maandag liet koning Willem-Alexander al weten dat het goed ging met zijn moeder. De Rvd meldt verder dat prinses Beatrix iedereen hartelijk dankt voor de vele blijken van betrokkenheid. In een aantal Amerikaanse staten zijn doden gevallen door noodweer. In Tennessee kwamen twee mensen om het leven door een storm. In Missouri viel een dode toen een tornado huizen in een woonwijk verwoestte. En in Arkansas was er grote schade aan een verzorgingshuis door een andere tornado. Daarbij viel zeker één dode en kwamen twintig mensen vast te zitten tussen het puin. Ze werden bevrijd door de brandweer. Vijf van hen raakten zwaar gewond. Wielrenner Dylan Groenewegen vertrekt bij Jumbo Visma. Hij heeft een aanbod van een andere ploeg gekregen. En Jumbo Visma is akkoord gegaan met ontbinding van zijn contract. Groenewegen is 28 en hij zat zes jaar bij Jumbo Visma. In die periode boekte hij meer dan 50 overwinningen. Hij verlaat de ploeg met gemengde gevoelens, want het is volgens hem misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden waarom hij vertrekt is het sportieve perspectief, zegt Groenewegen. Het weer vanochtend zonnig afgewisseld door wat bewolking. Later vanuit het westen meer bewolking. Het wordt vanmiddag 4 tot 7 graden. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen trekt de regen weg. Dan is het een stuk zachter, wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, we hebben genoten van Huey Lewis en The News... met The Power of Love. Dat komt heel goed uit, want we gaan zo praten... over de opvang van daklozen in Zandvoort. Maar ik ga u eerst nog even vertellen... wat we in het tweede uur allemaal gaan doen. Naast uh, Quirido over de, op, de opvang van daklozen in Zandvoort... gaan we ook praten met Huig Molenaar... Dat we eindelijk openbaar toilet we op het strand zijn gekomen. En we gaan praten met Gilles Krok over de nieuwe website Zandvoort Kiest. Uh, maar nu eerst heb ik al de telefoon, als het goed is. Beste Dink, zorgcoördinator bij Curido. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik, uh, ik hoor dat het bij heel rustig is, dus u bent in ieder geval niet op straat. Nee, klopt, klopt. Nee. Klopt, gelukkig niet. Nee, nee. nee. nee. dus... Uh... Maar... Hey, in een... We zijn heel benieuwd. Uh, uh, niet alle luisteraars uh, en ik zelf weet alles van Querido af. Dus uh, vertelt u eens wat is die organisatie? Uh, HVO Querido is een uh, organisatie daklozenopvang in Haarlem en Amsterdam en Omstreken. En uh, dat doen wij op een geruime tijd. Op, uh, op verschillende manieren. Uh, in Haarlem uh, hebben wij de dagopvang voor de daklozen en de nachtopvang. Ja. Uh, in Haarlem Centrum en in Haarlem Noord. En dat vangen we in totaal... Rond 77 uh, daklozen op. En met de winteropvang uh, ja, uh, vangen we er meer op. Want dan wordt de, wordt de capaciteit opgehoogd vanwege de kou. Ja. ja. En uh, zo'n daklozen die u opvangt, uh, is er, zijn die daar dan structureel? Als het er zeg maar, zo'n 70 zijn daar in Haarlem? Ja, mensen die, uh, die bij ons verblijven, die krijgen, uh, als hun structureel verblijf, krijgen ze een direct aangeboden. Ja. Uh, waarin er gewerkt wordt naar herstel terug naar de maatschappij... om vanuit de uh, crisisopvang, dus de, de, de, de nachtopvang, uh, een eigen plekje te creëren... en uh, naartoe te begeleiden. Ja, en, en uh, we, we, we hebben het allemaal verschillend beeld bij de daklozen. We hebben uh, ja. het beeld van die keurige meneer die altijd bij de supermarkt een krantje staat te verkopen ja uh, um, en je hebt soms uh, mensen die uh, ergens muziek zitten te spelen en je hebt het ja. beeld van de mensen die ergens uh, in een bosje uh, besmeurd of op een, op een doos liggen te slapen ja, de doelgroep is heel divers ja? um, uh, we hebben mensen die inderdaad uh, kiezen om buiten te verblijven uh, we hebben inderdaad de meneer die het dakloosekrentje verkoopt we hebben ook uh, de mensen met uh, psychische aandoeningen met een drugsverslaving, met een alcoholverslaving Um, mensen die economisch dakloos zijn, die geleverd worden als economisch dakloos, die een huis zijn klaargehad door een baan, of door scheiding. Of, of, of iets uh, in, in die richting. En uh, ja, dat maakt de doelgroep heel divers, eigenlijk. Ja, um, u zegt het, uh, als we het over daklozen hebben, dan hebben we het heel vaak over mannen. Of zijn er ook wel, of zijn er uh, naar verhouding ook uh, veel vrouwen dakloos? Ja, uh, het, het grote wel is mannen, maar we hebben ook vrouwen, die vangen we ook op. En helaas moeten we ook uh, gezinnen opvangen in, uh, in Haarlem-Noord. En we hebben ook gezinsopvang, maar we hebben 21 uh, gezinnen opvangen. 21 gezinnen? Ja, ja. Het ja, is toch wel heel erg een uh, ku dat een compleet gezin uh, op straat ja. moet leven. Ja, ja, ja, dat is heel erg. Um, ja, meestal... Uh, we krijgen wel vooraanmeldingen en dan uh, kan een gezin uh, nou ja, na een uitzetting uh, terecht uh, in, een, in de daklozenopvang of vanuit een eigen netwerk. Het uh, dus komt niet heel vaak voor dat gezinnen echt op straat leven. Ja. Uh, uh, nou, omdat er al andere hulpverlening bij is gaat het proces wat sneller. Nou. Ja, maar 21 gezinnen, dat is toch wel waar je van schrikt. Het, zo groot ja, staat is er ook weer niet. Absoluut, ja. ja. En, en, en Antwoord heeft uh, voor zover uh, de meeste mensen die ik vanochtend sprak... Uh, over de uitzending en uh, het programma van vandaag... van, we hebben eigenlijk niet zoveel daklozen. Meneer die het krantje verkoopt, komt met de trein om het krantje te verkopen. Ja. En we hebben een, een muzikant die speelt. Uh, en daar, daar houdt het beeld ongeveer mee op. Ja. Nou ja, gelukkig maar. als de, dus dat zo. moet niet zoveel daklozen hebben. Ja. Uh, ja, de meeste daklozen komen naar Haarlem toe, omdat dat... Het centrale punt is voor de opvang. Uh, ja. Dan moeten mensen zich ook melden. En vanuit de randgemeentes uh, ja, kunnen mensen daar opgevangen worden, dus ook voor Zandvoort. Ja. En mensen uit Beverwijk en. en uh, nou, ja, al die gemeenten de Romein. Die kunnen dan. Uh, of de mensen kunnen zich dan melden in Haarlem. bij de brede centrale toegang. Om, uh, voor een plekje. Dus daarom is het beeld in Zandvoort ook wat minder... omdat iedereen toch wel richting Haarlem richting komt. Ja, maar wordt het geregistreerd waar de mensen vandaan komen? Dat hoop ik toch wel. Wat zegt u? Of het geregistreerd wordt waar de mensen vandaan komen? Ja, zeker. zeker. Ja. ja, en we proberen ook mensen weer. Te, eh, we vangen op in Haarlem... maar we ja. proberen mensen wel weer. Een, een, een, een, nou, terug te begeleiden naar de, naar de gemeente van herkomst. Ja, want de gemeente van herkomst is natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners. al zijn ze dakloos. Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja en die verantwoording lijkt me de gemeente zo ook hoor. Halen uh, uh, is zeg maar het centrum gemeente. En ja. En daar zijn er afspraken mee met andere gemeentes om de groep op te vangen en vanuit daaruit uh, weer terug te, uh, terug te begeleiden, eigenlijk. Ja, en, en, uh, gisteren was het uh, Paarse Vrijdag, uh, de dag voor uh, coming out voor mensen in het, uh, in het onderwijs. En er blijkt dat er heel veel gepest wordt. Uh, en dat uh, de, uh, de pogingen tot zelfmoord onder LHBTI groter zijn. Hebben jullie ook veel jongeren die uh, uh, dakloos zijn? Er is ook een groep jongeren inderdaad, alleen die vangen wij niet op, of die calculeridaat vangt die niet op. Wij vangen pas op vanaf 23 jaar en andere zorginstellingen, ketenpartners, die vangen de jongeren op. Er is helaas ook een groep dakloze jongeren, ja. Ja, met de jongeren, dat bedoelt eigenlijk bijna 10 idee, want als 23 noem ik ook nog wel een jongere. Ja, ja, alleen bij ons is de grens voor de, voor de nachtopvang en voor de dagopvang is, is 23. Ja. En uh, inderdaad ook nog heel jong. Alleen uh, ja, die, die leeftijd is afgesproken. En vanaf die leeftijd mogen we op de Wilhelminastraat en in, uh, op de en Arnhem noord mogen opvangen. Ja, het is wel een, uh, een heel, uh, een, een heel uh, schrikbarend uh, verhaal eigenlijk. Zoveel mensen en ook zoveel gezinnen die uh, dus nog dakloos zijn. Ja. Ja, ja, absoluut. absoluut. En, uh, maar ja, we proberen er alles aan om het, uh, ja, om het ook te voorkomen. Hè. Er zijn projecten dat, uh, uh, dat mensen al ondersteund worden als ze dreig mis te gaan. Uh, dus dat mensen in de schulden komen, dat ze een achterstand hebben met huur. En dan proberen, probeert de hulpverlening al eerder in te stappen om, uh, om de dakloosheid te voorkomen. Ja, soms willen mensen geen hulp of... Ja, en dan gaat het toch mis. En dan komen ze alsnog uh, helaas op straat. Ja. En ho hoe lang zijn de meeste mensen gebruik, maken gebruik zeg maar, van de opvang? Is dat een tijdelijke periode vaak? Of zijn het mensen die structureel uh, daarin zitten? Uh, we hebben een groep die, uh, die, uh, die terugkeert, zeg maar. Ja. En we hebben ook een, de meeste die, die stromen wel uit en ja, die komen ook eigenlijk, uh, eigenlijk niet meer terug. En dat, is eigenlijk de, ja, dat is, en dat is natuurlijk de bedoeling. Alleen we hebben ook wel een aantal, uh, aantal klanten die regelmatig uh, helaas terugziet komen. Ja. ja. ja. Nou, dan dus zijn we aan het einde van uh, ons interview uh, gekomen. Uh, ja. uh, en uh, ik dank u wel voor alle informatie. En ik, ik hoop. Uh, dan ja. Nog één laatste vraag. Wordt er iets gedaan met kerst voor de daklozen? Dat ze nog iets van een warm moment meekrijgen. Ja, absoluut, oh, absoluut. Er wordt heel veel. Uh, Heel veel geregeld rondom de kerstdagen. Uh, door vrijwilligers. Uh, mensen die ons bellen om uh, die wat willen doen om te koken of eten willen komen brengen. Uh, zelf doen we ook heel veel. ketenpartners uh, doen ook voor hun eigen, eigen cliënten heel veel. Dus daar, uh, dat wordt zeker goed verzorgd, absoluut. Ja, ah, dat is in ieder geval heel erg fijn. Dus dan ja. kunnen we alle daklozen en de, de medewerkers allemaal een heel fijn kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. En hopen dat ja, iedereen volgend jaar een dak boven zijn hoofd heeft. Ja, zeker. Laten we daarvoor gaan. Absoluut. Oké. Okay. Bedankt voor het interview. Graag gedaan, meneer. Dag. Dag. Get En we hebben geluisterd naar Coldplay met The Sky Full of Stars. Ja, en dat uh, luidt in uh, het volgende onderwerp. Uh, het strand ligt altijd onder een prachtige sterrenhemel. Uh, en daar staan tegenwoordig ook openbare toiletten, of die komen daar te staan. Hoe dat komt en waarom, gaan we erover praten met Huig Molenaar. Goedemorgen. Goedemorgen, Huig. Goedemorgen. Nou, uh, uh, ja. wat fijn dat jij er bent om iets te gaan vertellen over de toiletten. En wat fijn dat ze er überhaupt komen. Ja. Ja, zeker weten. Uh, we zijn er al een tijdje mee bezig geweest. Het oorspronkelijke plan was dat we in 2012 al uh, een toiletgebouw zouden gaan neerzetten. Maar dat door allerlei omstandigheden moesten we dat verplaatsen. Um, en nou uiteindelijk toch. Dus eigenlijk het tweede lustrum vieren uh, van het plan om toiletten te bouwen... met de daadwerkelijke bouw van de toiletten. Ja, dat klopt, ja. ja. ja. Vertel eens, uh, hoeveel toiletten komen er en waar? En hoe is dat precies gegaan? Uh, ja, aan de achterzijde is er een ingang en uh, dan hebben we een, een minder valide toilet. En als je dan naar rechts gaat, uh, dan hebben we, ik meen, iets van acht, uh, negen dames toiletten. En dan nog uh, drie, uh, vier uur in maars en twee heren toiletten. Oké, okay, en dat is de, uh, voor niet alle mensen, die weten meteen natuurlijk waar het is. Uh, dit is dus daar uh, net voorbij, Talassa, richting het Noordstrand. Ja, klopt. Als je, ja. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, ook uh, vanuit de trein, hè. De me me me meeste, meeste gasten uh, die, uh, die behoefte hebben aan een toilet. Uh, die, dat zijn de bezoekers die met de trein komen. Op het station ja. zijn de faciliteiten iets wat beperkt. Dat hebben we met name gemerkt uh, nou ja, in de lockdownperiode van vorig jaar. Ja. Uh, nou ja, Dat heeft ook wel breed uitgemeten gestaan in de in de kranten, cetera, dat er gewoon behoorlijk wat overlast was van, van wildplassers en nog de andere behoefte die gedaan werd. Ja. En uh, ja, dus, dus we merken daarin dat dat heel erg uh, de behoefte was aan een openbare toiletfaciliteit. En uh, ja, dus als eigenlijk als je de trein uitkomt en je loopt richting het strand, uh, dan kom je ons tegen. En dan uh, kun je daar, uh, dat is de eerste sanitaire stop, zeg maar. Ja. En gaan de, uh, want Het strand is natuurlijk best uh, lang. Hè? Het strand heeft een prachtig uh, kilometers lang strand. Uh, gaan er nog meer van dit soort initiatieven gevolgd worden? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik merkte wel dat er wel over gesproken werd. Uh, ik weet in ieder geval dat de hebben de mogelijkheid hebben om tot uh, 75 vierkante meter uh, openbare toiletruimten te creëren. En ja. sommigen hebben dat ook al. Uh, ja, En ik, ik, heb, ik heb begrepen dat er ook uh, gesproken werd over op de boulevard uh, wat, wat uh, ruimte daarvoor te, te gaan creëren. Omdat uh, ja, de nood is hoog af en toe, zeg maar. <laughs> ja, zeker weten. Daar kunnen we ja. ons allemaal iets bij voorstellen. Uh, maar, maar deze toiletten, dit zijn dus jullie eigen toiletten en die gaan jullie zelf exporteren? Ja, klopt. klopt. Uh, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat je nou heel erg rijk wordt van, een, uh, van het uitbaten van een toilet. Nou, wat, uh, mijn opa en oma die hebben vroeger uh, bij de Rotondentoiletten gezeten. Ja. En uh, die hebben dat, meen ik, met 20 jaar gedaan. En uh, ja, dat uh, was niet super lucratief. Uh, maar het is wel een, een mooie, mooie faciliteit die je, die je creëert. En wij hopen daar ook een, een combinatie in te vinden. Hè? Dus uh, ja, stel dat de mensen honderd keer uh, van het toilet gebruik maken... Uh, ...en ze lopen door, dan zullen ze toch één keer een moment denken van... ...we gaan eventjes hier een kop koffie nuttigen of iets anders. Ja, en dat is, uh, dat is het achterliggende verdienmodel. Ja, en dan uh, ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Maar uh, wat gaat een, uh, een, een plasje kosten bij, uh, bij jullie? Ja, um, daar zitten we nog een beetje uh, uh, uh, over, over, over te brainstormen met elkaar... Uh, maar we gaan wel eens naar een soort concept toe wat op de, op de tankstations uh, in Duitsland uh, wel bekend is, hè, bij de reststattes. Uh, dus dan betaal je een bedrag, nou we, we zitten nu tussen de 70 cent en de euro en dan krijg je een kaartje voor terug en dan kan je, krijg je 50, uh, 50 cent korting op een besteding bij ons. Dat is natuurlijk ook om, uh, om het aantrekkelijk te maken. Ja. Uh, dus dat is een beetje het achterliggende idee. Nou, Heer, ik kan je vertellen, dat is niet alleen in Duitsland zo. Als jij uh, van de toiletten gebruik maakt op de stations in, uh, in Nederland, krijg je ook een kaartje wat je bij de stations kan inwisselen voor een, uh, uh, ja, een broodje ja. voor 50 cent. Uh, ja. En ook veel tankstations in Nederland hebben dat inmiddels. Dus de, de, de, ja, de gasten ja, die zijn wel een beetje bekend met dit systeem. Ja, ja, ja, dat heb ik al een beetje gezien. Je hebt er zelfs hele concepten ervan: To Do geloof ik, en uh, ja. Rotterdam. En op verschillende plekken. Dus uh, ja, het is, is, uh, is meer de norm geworden, zeg maar. Ja. Nou ja, goed, dat is uh, <coughs> zeker met een uur in januari, Dan kun je natuurlijk gewoon iedere twee minuten wel een plasje op laten doen. Dan kan je nog een, een, een omzetje maken. Ja, dan kan je nog wel een omzetje maken. Uh, het is natuurlijk wel heel erg uh, afhankelijk van omstandigheden in Zandvoort. We hebben ja. niet de aanstromen die er uh, bij een station zijn op dagelijkse basis. Uh, maar ja, de, de, de grote stroom mensen die, die toch Zandvoort bezoekt en met name met mooie dagen, die, uh, die moeten wel uh, ergens terecht kunnen. Ja. Maar dat moet natuurlijk ook allemaal weer schoongehouden worden. Dat, dat kost nee, het ook moet het allemaal schoongehouden worden. Ja, absoluut, absoluut. Nee, er zitten, wel, uh, er zitten ook uh, zeker kosten aan. Uh, maar in de combinatie denken wij dat het toch wel uh, ja, interessant is ook. Als, ja. als exploitatiemodel. Nou, we hebben natuurlijk meteen een laatste andere vraag over duurzaamheid. Het is al duurzaam dat het niet meer overal uh, in de, in de borstjes, de duinen of op het zand gedaan wordt. Of tegen muurtjes. Uh, hebben jullie ook uh, uh, waterzuinige toiletten of zelf uh, reinigende toiletten? Of? Nou ja, wij zijn. Uh, uh, wij hebben, met de Lassa hebben wij een Green Key goudlabel. Okay. Uh, die hebben we afgelopen oktober, uh, uh, november, november, meen ik, is die weer opnieuw uitgegeven voor, voor drie jaar aan ons. Nou ja, die, die, die uh, eisen die erin gesteld worden, die, die, ja, die worden steeds meer uitgebreid. Yeah. Uh, en het bijgebouw voldoet ook aan die, uh, aan die normering. Uh, ja, de ambities er nog zijn. Er uh, uh, zijn wel wat meer met zonnepanelen nog uh, uh, uh, op, op het dak te kunnen plaatsen. Maar dat is onder deze omstandigheden op het strand nog wel even zoeken naar, naar een goede partij daarvoor. Ja, uh, ja dus, dus er zijn zeker wel uh, ambities om daarop voor te borduren. Maar eigenlijk zijn het en al ja. zeer goede toiletten. Dus het stand vergroend met deze, met deze stap. Ja, zeker. Nou, hartstikke mooi. Uh, als het zover is, en wanneer is de feestelijke opening? Uh, ja, dat ligt een beetje aan uh, in wat voor fase we zitten van, uh, van de huidige maatregelen. Ja. Uh, kijk, wij gaan denk ik uh, rond de kerstvakantie hopen wij al uh, een en ander kwaad te hebben... ...en dat we uh, met stille trom open kunnen. Uh, en dan ergens in het voorjaar uh, willen we wel een feestelijke opening gaan, uh, gaan doen. Nou, ik kom graag een, een plasje bij je doen in dat geval. Uh, en verslag doen van uh, de ervaring. Hartstikke goed. Oké, okay. dankjewel, dankjewel Huig. Ik wens dankjewel. je een heel fijn weekend en heel veel succes. Ja, dankjewel. Goede uitzending. Dankje. Wat de Westkust nodig heeft, is dit. Goedemorgen is And the boys just the girls with the girls in their hair While they shot to men who just sit away well, Donald met This Is Live. Dan hebben we twee mededelingen voor u. Ten eerste is de mededeling, en die komt uh, van het Koninklijk Huis, dat de prinses Beatrix niet meer in quarantaine hoeft omdat zij hersteld is uh, van haar coronabesmetting. En daarnaast hebben we een mededeling van de gemeente Zandvoort en Haarlem. Uh, en dat is een uh, dringende mededeling dat de website uh, storingen vertoont, en dat hij dus, uh, ja, zo noemen we dat, plat ligt uh, en dat hij dus niet allerlei dingen online kan doen. Waarschijnlijk is dat uh, uh, maandag weer opgelost. Er wordt nu hard aan gewerkt. U hoeft dus niet contact op te nemen met de gemeente of te bellen. U hoeft ook niet een boze brief te sturen. Uh, er is niets aan te doen. Op dit moment wordt er wel aan gewerkt. En als u iets wil doen met de gemeente, dan zou ik zeggen: probeert u het zondag of maandag nog een keertje. We hebben geluisterd naar Rhiannon van Fleetwood Mac. Uh, aan tafel, ja, we hebben weer een gast in de studio. Is Gilles Kok, uh, in het dagelijks leven de uitgever van de Zandvoortse Krant. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Gilles. Welkom uh, hier in uh, de studio van ZFM. Ik ben blij dat ik een uitje had vandaag. Ja, ja, ja <laughs> Ik geef zit... elke mogelijkheid aan om even ergens uh, langs te gaan. Nou, gelukkig. Ik zit hier ook vaker eenzaam en alleen. Nou ja, met Corge gezellig, dat is ook wel aardig. Maar eens en alleen aan deze grote tafel met vijf stoelen uh, en een boel microfoons. En uh, blij <laughs> dat je er bent. Uh, en we hebben je natuurlijk uitgenodigd uh, om te praten over een nieuw initiatief voor de verkiezingsagenda. Klopt. Nou, uh, vertel eens. Hoe is, wat is er gebeurd? Hoe is dat standgekomen? Um, hoe is dat tot het gekomen? Dat is een goede vraag. Ja. Um, ik ben regelmatig uh, aan het sparren met uh, jullie grote vriend ook uh, Gert van Kuik. Ja. Uh, bekend bij deze radiozender uh, en dit programma zelfs. Ja, de eindredacteur van dit eindredacteur, programma. Eindredacteur, ja. een belangrijke persoon denk ik, achter de schermen. Um, we sparren vaak over allerlei onderwerpen over Zandvoort. En uh, uiteraard kwamen de gemeenteraadsverkiezingen ook uh, te sprake En uh, uh, we hadden het erover dat het eigenlijk goed zou zijn... als de, de, de media die in Zandvoort, de eerste lokale media... dat die uh, uh, elkaar zouden opzoeken en dan gezamenlijk uh, richting de verkiezingen toe zouden gaan proberen... om de inwoners zo goed mogelijk te informeren over de, ja, over de komende verkiezingen. En alle partijen die er uh, al dan niet bij komen en uh, misschien wel afvallen. Wie weet uh, ja. wat er allemaal nog gaat te gebeuren. Um, dus nou, dat idee hebben we verder uitgewerkt. Uh, we zijn gaan zitten met uh, uh, jullie radio uh, uh, bij als krant... Uh, Zanvort Insight die veel op uh, Facebook met uh, videocontent uh, werkt, ja. uh, en dan hebben we ook nog de voor podcast. Um, die hebben we allemaal aan tafel gezet bij elkaar, samen met de, de gemeente hebben we de woordvoerder van de gemeente er ook bij gevraagd uh, en vertelde dat het onze plannen waren en uh, ja, daar was eigenlijk iedereen gelijk heel enthousiast over uh, en we zagen ook allemaal wel het nut en het belang daarvan om dat te doen. Op die, uh, dus dan hebben we besloten om een platform op te richten en wel een uh, website. Met de, denk ik, heel logische naam zandvoortkies.nl. Ja. Um, en de bedoeling is dat wij uh, allemaal gewoon in onze eigen... Uh, ja, in wat wij doen, hè, jullie maken radio, wij maken krantartikelen. Zandvoort Insight maakt videocontent. Uh, de podcast, uh, Zandvoort Podcast maakt podcastafleveringen. We doen allemaal waar we goed in zijn. Uh, en we willen het allemaal verzamelen op de gezamenlijke website zandvoortkies.nl. Uh, die website willen we verder uitbreiden met uh, de, de algemene informatie... over hoe kan je stemmen, waar kan je stemmen, waar moet je aan voldoen. Dus gemeentelijke uh, informatiestroom. Um, nou ja, dat wordt allemaal verzameld op deze website. En die gaat uh, uh, op heel korte termijn uh, live al. Al is nog niet alles heel duidelijk en compleet. Oké, okay. en wanneer is het uh, grote live-gaan-moment? Feestelijk moment natuurlijk. Zeker, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, we, we nodigen alles om voor het uit. Hè? Online. <laughs> oh, ja. ja, dat is wel een dingetje. Nou ja, we zijn uh, afgelopen weken druk bezig geweest om, uh, om de website uh, uh, te ontwerpen. Hij is uh, gisteren opgeleverd, uh, maar hij is nog niet gevuld met alle content, dus daar zijn we nu druk mee bezig. En uh, niet alle content is ook al beschikbaar. Want we willen natuurlijk ook alle partijprogramma's erop publiceren. Uh, maar die zijn nog lang niet bekend. Uh, sterker nog, tot 20 december kunnen er nog partijen zich aanmelden. Ja. Uh, want dat is de deadline uh, uh, officieel voor partijen om, om zich te kunnen registreren. Uh, dus tot die tijd moeten wij sowieso even wachten. En dat geeft ons lucht om de website zo goed mogelijk in te richten. Met de, de content die we al hebben, die, uh, die zijn we er nu uh, aan het opzetten. Dus dat, dat gaat over radio interviews en krantenartikelen zoveel uh, tenzijde uh, videocontent. Ja, en is het in, de, in deze tijd uh, uh, een extra uitdaging... omdat we uh, niet alleen nieuwe politieke partijen hebben... met nieuwe gezichten... en nieuwe politieke partijen met nieuwe en oude gezichten... Uh, en oude politieke partijen met alleen maar nieuwe gezichten. <laughs> um, uh, is er best wel... Uh, zijn er veel mensen die uh, je eigenlijk helemaal niet goed kent... als antwoorden, waarvan je denkt van... hé, hey, uh, zit die in die partij en wat gaat die doen? Of wil die in de raad? Um, ja... Ja, nou ja, goed. Dat, dat is eigenlijk voor het platform wat we oprichten niet zo relevant. Want van mij mag iedereen meedoen. En uh, het is aan ons om dat allemaal zo goed mogelijk te verslaan. en de burger te informeren. Dat is een beetje de rol die we hebben. Uh, dus ja, je vraagt... Dat, dat zou ik eigenlijk alleen op een persoonlijke wijze kunnen antwoorden. wat ik daarvan vind. En uh, ja, ik vind het uh, eigenlijk wel leuk. Hè? De, de, de oude garde heeft altijd veel uh, ervaring, uh, kan je zeggen. Uh, en de nieuwe lui die komen met uh, nieuw elan. Dus dat, ja. Een mix zou heel goed zijn, denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel meer als ik als burger denk van... oké, okay, ik wil gaan stemmen op een bepaalde partij. Uh, dan zie ik nu ineens gezichten die ik daar vroeger nooit gezien had. Ja. En dat is veel meer dan een, uh, de verkiezingen van vier jaar geleden. Toen waren er relatief meer dezelfde gezichten die al eerder in de raad gezeten hadden. En nu zijn er allemaal nieuwe mensen, nieuwe partijen. Dus je hebt eigenlijk veel meer kandidaten die je zou willen voorstellen. Ja, en ik denk dat uh, de inwoners zich ook echt wel wat meer moeten gaan verdiepen... in uh, al die nieuwe gezichten. En uh, ook inhoudelijk, wat bijvoorbeeld de nieuwe partijen allemaal uh, van plan zijn. Want er valt echt wel wat te kiezen, denk ik, inderdaad. Ja. Dus de, vandaar dat wij ook denken dat wij ons, uh, met ons platform... daar een goede bijdrage aan kunnen leveren. Dus dat is, platform is dus heel belangrijk voor uh, de burgers in Zandvoort? Nou, en dan is het nog uh, inderdaad de hoop ja. en de, de, de, de, we verwachten het eigenlijk wel... dat mensen daar veel gebruik van zullen gaan maken. En zich op die manier ook uh, kunnen laten informeren over waar ze in godsnaam moeten stemmen in maart. Ja, inderdaad. <tie> dat is iedereen natuurlijk... Nou, niet iedereen, maar er zijn veel mensen die uh, zich dat afvragen. En uh, heb je ook iets gedacht aan uh, jongeren? Om jongeren uh, naar het platform te trekken. Want politiek en jongeren, ondanks het feit dat er een partij... Jong Zandvoort heet, uh, is dat uh, nog niet altijd zo heel erg warm. Nou ja, het, dat gaat wel helpen, denk ik. Hè? En uh, er zijn eigenlijk bij veel partijen ook uh, relatieve jongere mensen... Uh, Denk ik al. En Jongs ja. Alford gaat aan bijdrage leveren. En bij de nieuwe partij Z zag ik ook uh, uh, uh, gemeleerde leeftijden. Um, maar het is natuurlijk wel een uitdaging om uh, jongeren die net 18 zijn, of in de eerste vier jaar van hun 18-jarige uh, volwassenheid, ja. uh, om die aan het stemmen te krijgen. Dat is uh, historisch gezien uh, altijd heel lastig gebleken. En um, ja, we hebben door de verschillende platformen die we hebben, denken we dat we zo breed mogelijk doelgroep kunnen bereiken. En uh, uh, ja, het, het, het is uh, misschien een beetje inkoppertje, maar de, de mensen die de krant lezen, zijn over het algemeen iets ouder. Ja. De mensen die uh, de videocontent op YouTube bekijken, zijn wat jonger. En uh, nou ja, alles daartussenin. Dus we proberen met al die platformen die we hebben, alles in te zetten. zodat we zoveel mogelijk uh, lezersgroepen kunnen bereiken. Ja. En daarnaast zullen we proberen ook uh, extra aandacht aan jongeren te, uh, nou ja, te schenken te geven. Uh, in ieder geval, we willen uh, specifiek. Uh, videocontent maken gericht op jongeren. Okay. En daar willen we ook jongeren zelf voor inzetten... want daar ben ik al lang te oud voor, vind ik zelf. Uh, dus laat die 18-jarigen en die 20-jarigen dat zelf invullen... en uh, hun eigen vragen bedenken en zelf de politici benaderen. Dus daar zijn we zeker mee, uh, mee bezig. En dat zal dan uh, nu nog niet, maar in de loop van februari... Uh, richting de verkiezingen, zal dat uh, intensief in de lucht komen... en dan vooral op de sociale media. Nou, dat is een, een heleboel. We gaan uh, even luisteren naar een stukje muziek. En dan gaan we zo verder praten over de, de politiek in Zandvoort. Oké. Okay. The habitual foyer of what is known as A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as John's got brewers through and he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that couple Lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise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 Thank oh, oh, oh. You know? I'll die. I'll die. And it's not about you joggers who go round Dat was Blur met Parklife. We gaan weer verder praten met uh, Gilles Kok hier in de studio... over het uh, nieuwe platform, Zandvoort Kiest. Um, ja, en natuurlijk willen we altijd weten... wie gaat dat allemaal betalen, Gilles? Uh, <laughs> want ja, zo'n platform opzetten... door al die verschillende uh, uh, organisaties die erbij betrokken zijn... Uh, dat kost vast geld en moeite. Uh, ja, moeite zeker. En inspanning ook. En dat uh, gaat wat ons betreft allemaal op vrijwillige basis. We doen gewoon wat we al normaal doen. Alleen nu doen we wat extra's om het te verzamelen op één platform. Uh, de kosten voor de, de website, die hebben we wel gemaakt. En daar is een budgetje vanuit de gemeente voor beschikbaar gesteld. Zodat het ons geen geld kost. Maar het levert ons ook verder niks op. En uh, nou, voor de doen we alles gewoon uh, op vrijwillige basis. Ja, dus echt een, een bundeling van alle, alle uh, informatie. Ja, dus we doen allemaal gewoon waar we goed in zijn. Ja. En we bundelen dat op, de, op deze website... Nou, hartstikke mooi. En komt er op die website dan ook een, een, een kieswijze? Um, nou, niet direct een kieswijze. Uh, we begrepen vanuit uh, uh, het Raadhuis dat er wel over gesproken is om zo'n kieswijze in te richten voor Zandvoort. Maar volgens mij zijn daar behoorlijk wat kosten aan verbonden en is er besloten om dat niet te doen. Um, we gaan het zelf ook niet in elkaar zetten. Maar we hebben wel besloten een uh, maandelijkse poll te houden, een soort exit poll. Uh, waar mensen dus kunnen aangeven waarop ze denken te gaan stemmen. En dat willen we dan, uh, nou binnenkort komt de website live. Dus dan willen we dat in december uh, een poll houden. En in januari en in februari. En uiteindelijk vlak voor maart. 16 maart zijn de verkiezingen. Uh, en dan kunnen we een beetje kijken of daar een soort tendens in zit. Of er, uh, mensen switchen van partij. Uh, nou ja, dat, dat lijkt ons wel leuk om, uh, om dat inzicht te hebben. Dus we krijgen een soort uh, politieke barometer op de... Ja, op zo kan je het noemen. ja. ja. En dan ga je dan ook nog iets vragen van de onderwerpen. Dat is ook een punt natuurlijk, waar je enquête kan houden. Van hey, wat vinden jullie? Wat vinden de speerpunten? Partijen kiezen speerpunten. Maar... Ja, nou ja, de, uh, die gesprekken zullen wel plaatsvinden. Uh, zoals Sanverte zei, het zal straatvideo's uh, gaan, uh, straatinterviews gaan uh, opnemen. En er worden ook echt vragen aan burgers gesteld wat ze willen terughoren in de politiek. Uh, en daarnaast zullen de, de, de fractievoorzitters geïnterviewd worden en, uh, en, en daar komen ook wel speerpunten uit naar voren. Um... Maar niet zoals jij het vraagt. Uh, uh, want dan ga je alweer bijna richting een soort kieswijze inrichten. En, uh, ja. en, nou, die plannen zijn nu nog niet. Maar wie weet. Uh... En wat natuurlijk leuk is met, uh, met uh, politiek... zijn de debatten. Uh, komen ja. er uh, lijsttrekkersdebatten? Of komen er debatten met uh, uh, gewoon kandidaat op de lijst? Of juist de nummers uh, drie? Of vrouwendebatten, jongerendebatten? Ja, wij, wij hebben uh, als samenwerkende lokale media hebben we een faciliterende rol... Uh, maar we zitten natuurlijk wel dicht bij de, uh, de het totstandkoming van die verkiezingen en de aanloop daar naartoe en wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, de gemeente heeft traditioneel altijd een, uh, een slotdebat op de avond voor de verkiezingen. Uh, dat heet dan het lijsttrekkersdebat, geloof ik. En daar gaan uh, alle lijsttrekkers uh, in gesprek op bepaalde thema's. Uh, dat zal ook deze keer weer geleid worden door, de, uh, door Ben Zonneveld. Die gaat al die uh, partijprogramma's helemaal uitspitten en, uh, en zorgen dat die avond goed geleid wordt. Uh, ik kan me herinneren dat we de laatste keer dat op, uh, in groepjes met vijf uh, fractielijsten hebben gedaan op bepaalde thema's. Um, en het zal waarschijnlijk wel weer zo'n vorm krijgen. Maar uh, um, dat gaat deze keer uh, niet op de avond voor de verkiezingen plaatsvinden. Maar uh, al voor het weekend. En dat heeft alles mee te maken dat de overheid heeft besloten vanwege de coronasituatie. Om de verkiezingen over drie dagen uit te smeren. Dus dat is maandag, dinsdag en woensdag. 14, 15, 16 maart. Uh, het slotdebat zal daarom op vrijdagavond worden gehouden in Theater de Krocht. En uiteraard uh, hopen we dat daar gewoon iedereen bij mag zijn die daarbij wil zijn. Um, uh, daarvoor uh, hebben we in februari ook nog een debat. En dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Maar we hebben wel de gesprekken gevoerd van de week. Dat het in ieder geval, uh, nou, ik kan het datum wat noemen... Ik zal hem niet helemaal uh, willen vastschieten, maar de datum die besproken is. Onder voorbehoud. Is donderdag 17 februari en dan komt er een economisch debat. En dat zal dan geleid worden door uh, de voorzitter van de Ondernemersbelangen Zandvoort, Dick Hulsbos. Uh, en dat zal dan echt puur voor uh, ondernemers zijn en uh, de economische situatie in Zandvoort. Ja, maar dat uh, is voor alle kiezers interessant natuurlijk. Absoluut, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus dat zijn de twee debatten die, uh, die op dit moment uh, gepland staan. Ja, nou dan blijf ik toch maar een keer ijveren. Als dit is misschien niet het juiste medium voor een uh, jeugddebat. Zodat uh, de jongeren wat uh, aan weten te doen. Ik denk te dat het een hele goede aanvulling kan zijn. Dat het uh, zeker ook de betrokkenheid van de jongeren kan vergroten inderdaad. Ja. Dus uh, ik ga hier gelijk gelijke notitie van maken, Roy. Okay, en dan kom ja. ik bij jou op terug. Want uh, we zoeken er nog wel een gevechtsleider die met jongeren om kan gaan. En volgens mij heb je daar wel... Uh, Ervaring ik, mee. Ben, natuurlijk ben ik, beschikbaar, <laughs> uh, zoals altijd, ja. um, we hebben het niet voor niets over vrijwilligerswerk gehad met Gerry Rutte. Dus uh, <laughs> blijf vrijwilligerswerk doen. Oké. Okay. Um, nou, dat is een, heel, een, hele, een hele volle agenda wat de verkiezingen betreft. Um, ik denk dat we nog even gaan luisteren naar een stukje muziek voordat we de afkondiging van ons uh, programma gaan doen vandaag. Zal ik als laatste nog één keer zeggen dat de website uh, ja, heet? En wij uh, gaan ervan uit dat die uh, voor de Kerst helemaal uh, gevuld en uh, online staat. Ja, en hij heeft geen storing zoals de gemeentewebsite op dit moment. Uh, daar durf ik mijn hand niet voor de te steken, <laughs> maar op dit moment uh, ziet het er niet uit. Oké, okay. dus dat gaat goed komen. Dankjewel. je En we hebben geluisterd naar Twisted Sister met We Are Not Gonna Take It. Ja, en we zijn weer aan het einde van ons programma gekomen. Maar ik ga jullie natuurlijk nog wel even meenemen in de agenda. Want er zijn toch nog wel verschillende leuke dingen te doen in Zandvoort. Ten eerste... Um, dan ben ik mijn agenda kwijt. Ik is die... We hebben de protestantse kerk heeft een, een tien uur dominee uh, El Rasser. en Dan kunt u ook zingen, een kaarsje aansteken... en zelfs koffie drinken is weer mogelijk. De Rooms-katholieke parochie in de sint kerk heeft zondag om tien uur een heilige mis... de derde zondag van de advent, uh, voorgedragen door Pastor D. Duivens. U kunt in pluspunt terecht voor een heel uitgebreid programma... van allerlei verschillende dingen, uh, zoals de WhatsApp-groep, de uh, cursus... Bijeenkomst voor naaste met, naasten van mensen met autisme. De cursus Man en Fit kunt u lekker bewegen. En inkomen op orde, over het bijhouden van je post en te zorgen dat je niet in de sociale hulpverlening komt. En de formulieren werkplaats zijn allemaal in pluspunt. U kunt met het pluspunt contact opnemen voor het gewone programma. Ten slotte wil ik graag bedanken Cor Draaien voor de muziek en het interview helemaal met Abu Dhabi met Marshall Busser. Ik wil bedanken Gert van Kuik die weer een fantastische eindredactie gedaan heeft en een gevarieerd programma heeft weten samen te stellen. Mijn warme stemgeluid is dat van Roy Dongen. en ik wens u nog een heel erg fijn weekend. Toe jullie allemaal fijne dagen en een volgende.